Meer dan duizend Turkse Nederlanders zijn vanavond naar het Beursplein in Amsterdam gekomen. Zij demonstreren daar tegen het geweld dat de politie in Istanbul heeft gebruikt tegen betogers. Premier Rutte was vandaag voor een verrassingsbezoek in Afghanistan. De politietrainingsmissie die Nederland daar uitvoert wordt volgende maand afgesloten. Nederland heeft al meer dan 800 agenten opgeleid. Anderhalf jaar geleden was ik hier ook en de situatie is sinds die tijd echt verbeterd, zei Rutte. Het is voor justitie moeilijk te bewijzen wie grensrechter de Nieuwenhuizen... de fatale trap heeft gegeven, zeggen de advocaten van de verdachte. Advocaat Roos zegt dat mensen er rekening mee houden... dat de verdachten worden vrijgesproken. Hij denkt ook dat de foto die volgens de WM is genomen... op het fatale moment in werkelijkheid later is gemaakt. Daardoor is volgens hem niet vast te stellen... dat de mensen op de foto verantwoordelijk zijn voor de dood van Nieuwenhuizen. De rechtszaak gaat maandag verder. Het lukt de politie nog altijd niet om de norm te halen om op tijd te komen na een spoedmelding. De politie zegt dat agenten in 174 gemeenten er te vaak te lang over doen om bij een calamiteit te komen. De politie weet de norm niet te halen doordat bepaalde gebieden lastig te bereiken zijn. B-wegen, bruggen en tunnels zorgen voor oponthoud. Als de politie te lang onderweg is wordt er wel vaak telefonisch contact gehouden. Zo'n 125.000 mensen hebben vandaag tijdens de Dag van de Bouw... een kijkje genomen op een bouwproject. De Noord-Zuid-Metrolijn in Amsterdam was de grootste publiekstrekker. Ruim 16.000 mensen maakten een wandeling door de tunnel onder het ei. Ook de zuid willemsvaart in Rosmalen... en het tunnelproject van de A2 bij Maastricht trokken veel bekijks. De Amerikaanse actrice Jean Stapleton is overleden. Zij werd vooral bekend door haar rol van Edith Bunker... in de serie All in the Family... Op komische wijze gaf ze gestalt aan de zullige onderdanige vrouw van Archie Bunker. All in the Family was in de jaren 70 een van de populairste series in de Verenigde Staten... en ook in Nederland was de serie geliefd. Jane Stapleton is 90 jaar geworden. Bayern München heeft zijn derde hoofdprijs te pakken. De Bayernse topclub won de Duitse voetbalbeker. Bayern was eerder al landskampioen geworden en won vorige week de Champions League. Het is de eerste keer dat een Duitse club de zogeheten triple wint.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 Buiten is het 12 graden. Binnen zit Max van Wezel. Goedkoop is duurkoop. Wie het onderste uit de kan wil, krijgt het deksel op de neus. Voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. Alle is naar zijn geld. Zuinigheid die de wijsheid bedriegt. Mail naar ooghetnos.nl als u een spreekwoord kent... dat nog beter van toepassing is op de Vira. Goedenavond en welkom bij deze zaterdagaflevering van het Oog. Het was niet mijn ambitie politiek leider van een bestuurderspartij te zijn. Het was mijn bedoeling om politiek leider te zijn van een volkspartij met idealen. Dat zei Sibrand Buma op zijn partijcongres in Den Bosch. Gaan de Christen Democraten afscheid nemen van de wazige compromissen waarvan we ze kenden? Ik vraag het straks aan Buma zelf en aan CDA-watcher Pieter-Gerrit Kroeger. Voor de tweede dag achter elkaar schermutselingen op het Taksimplein in Istanbul en ook elders in het land. Waar komen de protesten tegen de islamitische regering zo opeens vandaan? Dansen op de vulkaan. Het was het credo in Duitsland tussen de twee wereldoorlogen. De nazi's rukten op, maar ondertussen was het ook een feest voor de culturele avantgarde. In Zwolle is er een expositie over kunst en leven in de Republiek van Weimar. En de muziek staat in het teken van... Het gevoeligste muziekinstrument dat we hebben, de viool. Want in Leiden is het op dit moment de Nacht van de Viool gaande. Dat allemaal straks, maar eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 1 juni. Het Taksimplein in Istanbul eerder vanmiddag. De politie probeert demonstranten van het plein weg te houden, maar de meute reageert woedend. Premier Erdogan doet een dringende oproep om te stoppen met het geweld. Maar de menigte geeft niet thuis. Waarop de Turkse premier de politie opdracht geeft... met harde hand en met traangas de demonstranten te verdrijven. Als Erdogan ziet dat dit alleen maar olie op het vuur gooit, besluit hij de politie zich te laten terugtrekken. Een cnn correspondent ziet het plein vollopen en merkt verschillende soorten vlaggen op. Uh, some of them from leftist groepen socialist groepen, uh, the communist. Uh, we've seen a, a flag from the, the gay, lesbische, uh, bisexual uh, uh, activist group, uh, and also a lot of unaffiliated people. En dat brengt een Turkse economiste tot de conclusie dat het protest al lang niet meer gaat over de bouwplannen die premier Erdogan voor het Taksimplein heeft. Dit is hardly a marginal crowd and I'd like to note a lot of women in the crowd as well. This is clearly not just about park. Partijleider Buma heeft tijdens het CDA congres hard uitgehaald naar de coalitiepartijen VVD en PvdA. Het kabinet heeft geen verhaal. Het inspireert niet. Het is bloedeloos. En verder... En deze coalitie blijft steken in dat doorgeschoten individualistische marktdenken van rechts. En aan de andere kant, die allesbeheersende overheid van links. Buma was trouwens niet de enige politicus die een paar katten uitdeelde. De van corruptie verdachte VVD'er Jos van Rij heeft in een interview met Telegraaf TV... een sneer uitgedeeld naar het openbaar ministerie. Het intimiderende, het vernederende, dat moet er van af... De grijns op het gezicht dat de VVD hier klappen zou door krijgen. Wat mij letterlijk werd gezegd, dat moet aan de kaak gesteld worden. De Roermondse politicus zegt dat hij geen eerlijk proces krijgt. En ik wil dat dossier hebben. En ik krijg niks. Je kunt toch niet spreken van een eerlijk proces als ik niets krijg. Opnieuw is de Amerikaanse stad Oklahoma City getroffen door tornado's. Daarbij zijn zeker negen mensen om het leven gekomen. Een automobilist kwam te dichtbij. Rondvliegend puin gezelde zijn auto. Op een gegeven moment waren er zelfs drie tornado's tegelijkertijd. En dan maken zelfs de tornadojagers zich uit de voeten. Oh my gosh, back up. En eerder vanavond presenteerde Paul de Leeuw zijn allerlaatste zaterdagavondshow. De TV-presentator wil nieuw talent een kans geven. De Leeuw sloot zijn laatste Langs de Leeuw af met het lied. Geef me een kus. Tot ziens allemaal. Geef me een kus. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. En vanavond was de laatste wedstrijd van trainer José Mourinho... bij de Spaanse voetbalclub Real Madrid. Edwin Winkels in Spanje. Hoe ging dat afscheid tussen topclub en toptrainer? Nou, hij kwam een, een kwartier na de wedstrijd uh, naar buiten toe en, en deed net als Paul de Leeuw, denk ik. Uh, geef me een kus. Hij, hij liep naar de ultrasoer, de, de radicale aanhang van Real Madrid. De enige die hem nog steunde in de laatste dagen. En, uh, en zei me van, van hou van mij, geef mij die kus uh, verder. Uh, hij gaf niet zijn gebruikelijke persconferentie. Dat schijnt afspraak te zijn met de club dat ze niks lelijks over elkaar zeggen. Dus was hij een heel stil afscheid. Real Madrid won met 4-2 van ons seizoen. Dat deed er allemaal niet meer toe. Barcelona is kampioen. En, en Mourinho gaat weg uh, zonder prijzen in zijn laatste seizoen. Er was veel kritiek, hè? ook uh, bij de supporters van Real Madrid op Mourinho. Ja, iedereen spelers, supporters. Uh, en, en niet toevallig de, de, de grote spelers, belangrijke spelers bij Real die de laatste maanden of jaren een beetje kritisch op hun trainer zijn geweest. van Casillas, Pepe, Alonso... Uh, die werden allemaal vandaag uh, buiten de ploeg gelaten en mochten niet meedoen in de laatste wedstrijd van Mourinho. Hij deed dat met zijn vertrouwelingen, zeg maar, de mannen die hem niet bekritiseerd hadden. En ook het publiek was zeer verdeeld. Het was die, die, die, die, die, die fanatieke aanhang die hem steunde en de rest van het stadion floot hem enorm uit toen, toen zijn naam bekend werd gemaakt bij de, bij de opstellingen. Daarna volgde trainer José Mourinho en toen was het een enorm fluitconcert en hij zelf kwam pas het veld op of, of de dugout in op het moment dat de wedstrijd op het punt van beginnen stond. Je denkt dat en club en trainer blij zijn dat het is afgelopen? Ja, dat schijnt de afspraak ook te zijn. Als de club hem zou ontslaan, uh, zou de club ongeveer 20 miljoen euro moeten betalen. Als de trainer uh, zijn weg zou willen naar Chelsea, waar hij uh, waarschijnlijk deze week zijn nieuwe contract gaat tekenen, dan zou Chelsea 20 miljoen euro aan Real Madrid moeten betalen. Uh, Zo afgesproken, nou weet je wat, gesloten beurzen, uh, niemand vraagt niks aan niemand. Uh, laten we lief zijn voor elkaar, ga jij lekker naar, naar Chelsea... En Real Madrid begint met een nieuwe trainer aan een uh, volledig nieuw project. Dankjewel, Edwin Winkels in Madrid. Een nacht in het teken van de viool. Vanavond spelen Emmy Verhey en tientallen andere violisten... in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Bij ons is de gast Hangjet de Luitjes... eerste violiste bij het Koninklijk Concertgebouworkest. We gaan het hebben over de rol van de viool in de muziek. Vooral in de popmuziek, mevrouw Luitjes. En u koos ook die muziek uit. Um, is zo'n nacht van de viool nodig eigenlijk? Nou, blijkbaar wel, want hij is er. Dus uh, en ik denk dat er uh, zeer veel belangst belangstelling voor zal zijn. En uh, ik heb hier veel over gehoord. En, uh... Je moet iets meer in de microfoon praten. Nee, niet ja, ja. Zo. nee dit is een facts. Okay. <laughs> En uh, het wordt vast heel bijzonder en Leiden is natuurlijk een prachtige stad. En ik ken het museum goed, dus ik uh, vind het wel jammer dat ik er niet bij kan zijn. Maar u bent hier, maar ik ben daar lekker zijn wij hier. weer blij ja. mee. Het uh, gaat om allerlei soorten muziek in Leiden, van Beethoven tot jazz hebben ze aangekondigd. Ik wil het met u hebben over de popmuziek. Wat is de rol van de viool daarin tegenwoordig? Uh, ik moet u heel eerlijk bekennen dat uh, ik er niet zo verschrikkelijk mee, mee bezig ben. Uh, zeker niet de popmuziek de laatste 20, 30 jaar. Uh, daarvoor wel een beetje, maar daarvoor had eigenlijk uh, de viool samen uh, eigenlijk met een strijkerssectie toch uh, een begeleidende functie. Hier en daar niet. Hier en daar uh, tra trad, uh, uh, traden de strijkers op de voorgrond. Uh, hoe het tegenwoordig met de, met, uh, de uh, viool in de popmuziek is, weet ik eigenlijk daar weet ik niet genoeg van. Een beetje via mijn dochter. Ik begin daar nou weer een klein beetje in terug te komen, maar uh, ja, uh, de popmuziek van de de jaren 60 en 70 heb ik wel wat beter gevolgd, en um, daar heb ik een paar voorbeelden van. Is het moeilijk zoeken naar, naar popmuziek met echt, echt invloed van violisten erop? Nou, kijk, um, ik vind wel dat um, er zijn natuurlijk een paar uh, geweldige voorbeelden in de loop van uh, de tijd, de laatste vijftig jaar, zeg maar. Als we het hebben over uh, de ontwikkeling van de popmuziek. Uh, echt van die hoogtepunten waarvan je denkt, ja, waarom is dit zo bijzonder? Oh ja, er zitten strijkers bij. Dus het is uh, zeker, het heeft absoluut een, een meerderheid. We gaan een paar voorbeelden horen. Wat is de eerste die u voor ons heeft uitgevoerd? Ja, nou ja, ik heb eigenlijk mijn eerste voorbeeld is eigenlijk heeft niks met popmuziek te maken. Het is een uh, opname uit 1959 um, uh, van Elvis Gerald oh, met uh, het orkest van Nelson Riddle. Ook een arrangement van Nelson Riddle van een uh, song van uh, Ira en George Gershwin. Uit 1928, Embraceable You. En uh, voor mij is dit nummer uh, iets wat ik al mijn hele leven meeneem en meedraag. En voortdurend weer beluister. Omdat ik het een uitzonderlijk mooi, uh, mooie opname vind. Uh, Ella was op haar best op dit moment. Haar stem was echt in topvorm. Uh, het orkest... Nou, daar, daar, dat kan, daar kan ik niet genoeg over jubelen. Hoe fantastisch die strijkers zijn. We gaan luisteren. De inleiding, het is echt, u zult versteld staan. We gaan terug naar 1959. me Nelson Riddle, die het ook arrangeerde. Embraceable You Dat was de keus van Harriette Luijtjes. Eerste violist van het concertgebouworkest. U hoort straks meer van haar muziekeuze. NOS-Turkije-correspondent Bram Vermeulen en Ali Yasgili, Turkije-kenner en buitenlandanalyst. Met hun gaan we praten over de toestand in Turkije na de redden op het... Taksimplein. Bram, ik zag je vanavond op het plein. Je, je, waar ben je nu? Nou, Ik ben iets uh, onderaan de heuvel. Uh, de heuvel waarop Taksimplein ligt. Op Taksim uh, is de sfeer in principe goed. Maar uh, juist onderaan de heuvel, met name in de wijk Besiktas, is de sfeer uh, op dit moment nog buitengewoon grimmig. Uh, ik hoor eigenlijk voortdurend het afknallen van uh, traaggasgranaten. Uh, de, de, de lucht is ook nog steeds zwaar van traaggas. We zaten net nog in een hele grote menigte die op de vlucht sloeg, omdat de politie daar heel erg hard is ingegrepen. En we krijgen nou berichten van mensen die echt in die wijk vastzitten tussen, nou ja, eigenlijk gewoon de kleine muurtjes van de straatjes. En, en de politie die dan opnieuw met, met grof geweld uh, antwoord tegen de protesten. Wat zijn het voor demonstranten? Het is uh, het is een allesgaren van en uh, dat maakt het zo zo ontzettend interessant van van nationalisten, van socialisten, van koerden, van homos, van, van voetbalfans. Ik heb echt van alles door elkaar zien, zien lopen en je kunt soms mensen horen roepen voor meer rechten voor koerden of uh, voor uh, apathuurlijk de grondrechten van van van de republiek die, die gewoon naast elkaar staan. Het, het, het interessante van dit protest is nu, ik zit hier op dit moment te praten met een activist, het, het gaat niet om een culturele oorlog, over een seculiere versus gelovige, het, het gaat hier echt om de verdediging van eigenlijk ja, het, het publieke domein. Die ruimte waar dat parkje lag, waar het allemaal mee begon, eh, waar bomen stonden, die werden dan eens rutsigloos, moesten die weg. Daar werd heel rustig tegen gedemonstreerd en vervolgens het excessieve geweld dat de politie gebruikt, om dat protest alleen al te stillen heeft een hele grote en hele brede groep van mensen op de been gebracht. Die, hebben, die nu zeggen van genoeg is genoeg. Wij moeten kunnen zeggen wat we willen zeggen. En anders dan blijven we gewoon op straat. En dat is wat er nu gebeurt. Er komen hier schaarse berichten binnen over ook demonstraties in andere steden van Turkije. Weet je daar iets meer van? Ja, ik ben natuurlijk in Istanbul, uh, dus ik, ik kan met eigen ogen zien hoe het hier is. Maar ik hoor inderdaad uh, vandaag dat er ook flink geknokt is in Ankara. En het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft zojuist een persconferentie gegeven. En die spreken zelf over protesten in 48 steden. Uh, maar je kunt wel zeggen dat bijvoorbeeld uh, behalve Ankara en Istanbul ook Izmir echt wel een, uh, een brandhaard is op het moment. Dankjewel, Bram van Meulen in Istanbul. Gaan we naar Groningen, naar Adi Yasgiri. Hij is uh, een Nederlandse Turk, geboren in Vindam, vaak in Istanbul... en verbonden geweest aan het Turkije-instituut. Goedenavond. Goedenavond. Uh, is het niet vreselijk om hier nu in Nederland te zitten, in Groningen... in plaats van daar in Istanbul, waar het gebeurt? Het was uh, super interessant geweest om midden in de actie te zitten. Uh, maar misschien uh, uh, wel zo comfortabel en veilig om nu hier te zitten. Ja, want er zijn inmiddels over de 900 arrestaties gemeld. Waar waarom treedt uh, het leger en de politie zo hard op? Voor zover ik weet gaat het vooral om het ingrijpen van, uh, uh, van de politie. Uh, en... Dit, uh, dit excessieve geweld staat, staat niet op zich. Uh, wat we de laatste jaren, met name ook de laatste maanden, zien. Bijvoorbeeld uh, op 1 mei, uh, tijdens de Arbeidersdag... Uh, werd er ook fors ingegrepen door de politie. De, deze regering uh, heeft eigenlijk steeds uh, meer een autocratische tendens. Uh, en die, die, die laat men ook zien. Men uh, rekent heel ferm af uh, met, met uh, demonstranten. Uh, ex excessief geweld in de vorm van uh, traangas, uh, geweld. Uh, en deze uh, ja, uh, reactie, deze frustratie uh, onder, de, onder de demonstranten vandaag... die uh, mondde uit uh, in dit grootschalige protest... Nou Heeft uh, Erdogan nog maar kort geleden tamelijk overtuigend de verkiezingen gewonnen? Uh, je zou denken, populaire premier. Ligt dat toch anders? Nee, dat ligt niet anders. Maar dat is nou het interessante. Ik hoorde Bram net zeggen, uh, het is een uh, brede, uh, uh, bre brede groep van mensen die demonstreert. Uh, mensen die, de uh, die uh, rechten voor de Koerden roepen. Uh, tegen de AK-partij dat het om het uh, publieke domein zou gaan... dat ben ik grotendeels wel met hem eens. Maar uiteindelijk, uh, deze mensen die nu demonstreren... komen allemaal uit die 50% die niet voor Erdogan heeft gestemd. He, me, uh, die demonstratie die vinden niet of nauwelijks plaats... in uh, de zogenaamde bastions van de AK-partij. Denk aan Kayseri, denk aan Gaziantep. Dus de massa, dat is waar uh, Erdogan ook zijn, zijn steun grotendeels vandaan haalt... Uh, die, ja, die zie je niet op, op de straten, op straten verschijnen. Uh, in grote lijnen zie je dus uh, nu... Op, uh, uh, in de steden zie je dus de urbane elite. Dat zijn de kinderen van de middenklasse met een, met een, met een academische opleiding... Uh, die dus genoeg uh, hebben van de autocratische leiding... Uh, van uh, de beperkingen op de persvrijheid... van het cultureel revanchisme van de AK-partij in de laatste jaren. Denk aan beknottingen op de verkoop van alcohol, et cetera. Uh, maar ik zie niet uh, in de arme wijken van Istanbul de arme stoepers... Uh, uh, de arme jongeren opstaan. Het zijn toch... Het, uh, een elite. Het om, nou ja, elite in de middenklasse. Misschien, uh, maar in ieder geval Turkije bestaat in feite uit, uit, een soort, uit twee groepen. Bram, uh, Bram Vermeulen, ben je het hiermee eens? Ja. Is dit een beetje de cosmopolitische ja, ja. jongeren tegen het islamitische platteland? Ja, het is, het is niet alleen maar middenklasse. Er zitten natuurlijk ook heel veel linkse jongeren tussen... die volgens mij geen... Uh, nou ja, weinig geld te besteden hebben. Dus het is niet per se uh, zeg maar de goedverdienende. Maar het is inderdaad zo... Uh, ja, Erdogan kan gewoon leunen op een brede steun, uh, maar ik vind het interessant dus dat zeg maar, aan de andere kant van het spectrum in Turkije uh, dit, deze protesten zo breed gedragen wordt. Ik zit op dit moment in een heel interessante wijk, dat is een wijk Topane. Uh, dat is een wijk waar Erdogan buitengewoon veel stemmers kiezen, krijgt, dat is een wijk van mig migranten, zie je vrome mensen die echt voelen dat zij moeten steunen. En hier heb je vanavond knokploegen op alle hoeken van de straat staan die die demonstranten juist aanvallen. Dus je ziet ook dat er tussen die twee groeperingen in, in Turkije... Uh, dit gevecht wordt, wordt gestreden letterlijk met, met vuisten en stenen. Hm. Ali, um, de, de premier speelt het hoog. Uh, heeft, he, ja. heeft hij zijn hand overspeeld door gelijk met zoveel politiegeweld te reageren? Heeft, heeft hij zich erop verkeken? Nou, hij heeft er zeker aan bijgedragen dat dit verder geëscaleerd is. Kijk, voor een groot gedeelte is deze frustratie ook een reactie op de persoonlijke uh, he, stijl van Erdogan. Uh, hij was degene die een enkele dagen geleden riep uh, wat er ook gebeurt, wij gaan uh, dat park uh, aanpakken. Uh, maakt niet uit wat, uh, wat, uh, wat, uh, wat de mensen willen. Wij doen dit, wij doen dit voor Turkije. En vanmorgen reageerde hij op de rellen van gisteravond. In feite overigens met diezelfde tweedeling. Hij zei: Als jullie 100.000 man op de been kunnen brengen.. ik kan een miljoen mensen op de been brengen. Uh, en dus hij speelt heel erg die kaart van polarisatie. Terwijl waar Turkije uh, hard behoefte aan heeft. is een nieuw sociaal contract tussen deze groepen. En uh, Erdogan lijkt me niet de persoon. Uh, die die verzo verzoenende toon. kan aanslaan, wil aanslaan. Maar hij leidt natuurlijk wel. Uh, ook persoonlijke imagoschade. Want hij heeft plannen om volgend jaar. Um, dan ziet het ernaar nou uit een soort van presidentieel systeem in te voeren... waarbij hij zelf uh, aan de leiding wil staan. Uh, en dit uh, ingrijpen, dat, dat wordt hem persoonlijk aangerekend. Ik dank je wel, Adi Jaskiri, En ook bedankt, Bram Vermeulen. We gaan terug naar de Nacht van de viol. Eerst um, de violisten bij het Concertgebouw Orkest. Dan ja, denk je toch vooral aan uh, Bach of Mahler of Goodwaal tegenwoordig ook... Hè, de laatste weken... Niet aan popmuziek. Doen jullie er wel eens iets aan? Ja, we doen uh, elk jaar een project met een uh, popgroep. Of uh, De laatste keer was dat met een ja, bijna jazzgroep uh, uh, van José James. Maar we hebben ook met uh, Patrick Watson en met Fink en zo. Dus dat was uh, heel erg leuk. En uh, ik spreek via Facebook en zo die mensen nog wel eens. En voor hun is dat echt een hoogtepunt om met zo'n orkest natuurlijk uh, te kunnen spelen. En voor, voor ons is het ook heel erg leuk en ook heel leerzaam. Heel anders spelen natuurlijk. We gaan ja. weer naar een uh, nummer van uw keuze luisteren. Wat wordt de tweede? Um, uh, nou, Als uh, tweede nummer heb ik uitgekozen... Uh, uh, een groep waar we natuurlijk uh, niet omheen kunnen, de Beatles... Um, en met name heb ik het nummer Eleanor Rigby uitgekozen. Omdat dit een van de weinige, misschien wel het enige nummer is... waar de Beatles zelf helemaal geen instrument bespelen. Maar begeleid worden door acht strijkers. Uh, het is een um, arrangement van uh, de uh, zogenaamde vijfde Beatles, Sir uh, George Martin. Ja. En um, hij zelf zei... <coughs> Dat hij uh, voor deze partituur eigenlijk uh, geïnspireerd is geraakt. Uh, ja, ik heb eigenlijk twee bronnen gevonden. Eén bron zegt dat het uh, de muziek van uh, Psycho is van Hitchcock. En de andere, uh, andere bron heeft het over Fahrenheit. En um, van uh, Bernard Herman. En. Um, dus ik weet niet precies, maar ik, zelf denk ik dat het de muziek van Psycho is geweest. En uh, het is heel interessant, een uh, uh, heel uh, ander, andere manier van uh, begeleiden. En uh, nou ja, misschien kunnen we er even naar luisteren. Paul McCartney dus, uh, en Strikers. Ja. <tied>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 van Revolver was dat, Eleanor Rigby. Het CDA. Bij ons gast, Pieter Gerrit Kroeger, volger van het CDA... medesamensteller van het zogeheten rapport Frissen... over de verkiezingsnederlaag van het CDA in 2010. Daarna... Er kwam er nog eentje in 2012 achteraan trouwens. Maar vandaag was er een soort van herijzenis gaande in de hadden in Den Bosch. Want meneer Kroeger, partijleider Buma, presenteerde zich daar vandaag als een krachtige leider. Met een uh, toekomstvisie op lange termijn. V uh, vond u het bevlogen genoeg? Nou, voor een uh, fractievoorzitter die uh, na twee zulke zware nederlagen in een politieke positie is dat je... Ja, een middelgrote, bijna kleinere partij bent tegenover een kabinet... met een stevige meerderheid, in de Tweede Kamer... vond ik het wel gedurfd om niet alleen mijn verhaal te houden... van weg met het kabinet en over wat zijn ze slecht. Waar allerlei redenen voor kunnen zijn om dat te roepen. Maar vooral ook te zeggen, zullen we het vooral ook even hebben... over wat wij nou zelf, voor de langere termijn... als ja, verhaal naar Nederland gaan brengen. Want hij verweet het kabinet dat het geen verhaal had. Nou, Dan ben je altijd kwetsbaar als je zegt, heb u dan wel een verhaal? En vindt u dat het CDA wel een verhaal heeft? Het CDA is dat verhaal aan het maken. Maar uh, nog, ze hebben het nog niet. Uh, het, het zou zelfs heel raar zijn als het CDA na twee van zulke enorme nederlagen. en, en ook de analyses, uh, nou ja, waar ik er een van heb mogen helpen schrijven. die laten zien hoe diep als het ware de oorzaken van die nederlagen zijn. En hoe diep die ook als daar in de cultuur en in de veranderingen van dit land liggen... nu al even een verhaal had voor 2025, 2030. iedereen zei, oh nou, klaar, ook weer gehad. Nou, het, uh, er was in elk geval een erg optimistische sfeer. Er vielen allemaal termen in de bos als we zijn op de weg terug. Dat voel je, dat zie je. Eerder op de dag sprak ik met uh, Sibrand Buma. Dat was net na afloop van het partijcongres. En dat, uh, ik vroeg hem toen ook van, nou die sfeer is zo optimistisch dat... Uh, Mark Rutte er bijna niet bij kan. Dit was zijn antwoord. Nou, wat we als CDA vandaag wel he duidelijk hebben gemarkeerd... is dat uh, een jaar na de verkiezingen er een partij staat die echt aan het veranderen is. En een partij is die voor de samenleving oplossingen wil zoeken. Die van principes is en niet zozeer een bestuurderspartij is... zoals het in het verleden wel eens werd genoemd. Want dat is misgegaan, dat altijd maar besturen, altijd maar compromissen sluiten? Nou, ik heb hier vandaag wel aangegeven dat we in het verleden soms zijn geroemd om uh, het doorbreken van dingen die vastgelopen waren in de samenleving, maar ook wel werden verhuist om de compromissen die we hebben gesloten. Wij zitten nu inmiddels een, een klein jaar in de oppositie. Uh, ik ben een ruime jaar partijleider. En ik heb hier duidelijk aan het congres ook weer laten zien dat hier een partij met principes staat. Die staat voor een samenleving waarin niet alle heil van de overheid wordt verwacht. Die dat gewoon niet meer kan. Die ziet dat het vertrouwen in die overheid en in die politiek weg is. En veel meer ruimte wil geven aan initiatieven van mensen. Wat u er tegenoverstelde vandaag in uw speech was meer oog voor de samenleving. Met alle respect, is dat echt een nieuw standpunt? Want ik was ook al op het eerste CDA-congres in 1980. En daar zeiden ze dat ook al, meer oog voor de oh, samenleving. Nou, ik zie twee dingen. Ik zie één, uh, wat u nu ook zegt, herkenning met standpunten die we hebben. En zegt dat is goed. Want het is juist, wat ik ook zoek, de duidelijkheid van waar het CDA voor staat. Maar wat ik ook zie, is dat het actueler is dan ooit. Juist omdat aan de ene kant de markt hele grote problemen heeft veroorzaakt. En aan de andere kant de staat, de overheid, het niet allemaal kan oplossen. Die kan niet iedereen zeggen, wij houden jou de hand boven en het hoofd en dan lossen we het wel op. Dus de kracht van de samenleving, dus wat, hè, dat is niet eigenlijk niks anders dan wat mensen samen kunnen verwezenlijken. Dat dat veel meer is. En dan zal een ene partij, misschien een VVD, zeggen iedereen kan het afzonderlijk. En wij zeggen nee, daar heb je de gezamenlijkheid voor nodig. Dus wat we vandaag hebben gedaan is niet zozeer, ik heb het ook, ook nadrukkelijk gezegd, Weer een tien punten plannetje wat morgen als sneeuw voor de zon de crisis doet verdwijnen. Dat kan helemaal niet. De crisis is diep. Maar we kunnen wel voor de langere termijn richtingen aangeven. En dat is wat we vandaag hebben gedaan. U heeft ook de vorige keer dat het CDA oppositie voerde in de jaren negentig van dichtbij meegemaakt. Is dit anders dan toen? Nou, u zegt terecht dat ik het van dichtbij meegemaakt Ik werkte bij de fractie en ik zag een partij die eigenlijk niet kon accepteren dat hij niet meer een partij was die bestuurde. En dat was toen de kern in die periode, zeg maar 94, 98 geweest. Terwijl mijn stelling is, we hebben de verkiezingen verloren. En dat, daar moeten wij niet naar anderen naar kijken, we naar onszelf kijken. En vervolgens is het aan ons om eerst te kijken hoe ziet die samenleving eruit. En dan de antwoorden te geven. Dus het afgelopen jaar ben ik ook veel meer buiten Den Haag geweest dan ik in de jaren daarvoor ooit kon doen. Dat kon doordat we als oppositiepartij niet iedere dag met compromissen bezig zijn. Maar het heeft me ook ongelooflijke inspiratie gegeven... voor de speech die ik vandaag heb gegeven. En als u buiten de deur komt, hè, is er steun ook in het land bij de CDA'ers... voor deze hardere opstelling? Want eh, ja, volgens, volgens mij wimmelt het daar van de wethouders en gemeenteraadsleden... En mensen die heel erg bestuurlijk denken. Is dit niet een tikkeltje te wild voor ze? Ja, ik, ik, ik wil nu toch twee dingen scheiden. Aan de ene kant, natuurlijk hebben wij kritiek op een kabinet dat de crisis op dit moment onvoldoende oplost. En dat moet ook, en dat mag men van ons verwachten. Maar wat men van ons ook mag verwachten, waar deze dag zeker ook over ging, is wat we daarnaast zetten. Dus het is een combinatie. Wij staan zelfbewust voor een andere oplossing dan het kabinet. Maar mag ik een voorbeeld noemen, als Mark Rutte twee maanden geleden zegt, koop maar een huis, koop maar een auto, dan verdwijnt die crisis als sneeuw voor de zon. Niemand die het toen geloofde, en de werkelijkheid is twee maanden anders. Ik heb het toen ook gezegd. Ik heb toen gezegd dit verhaal werkt niet. Twee maanden later blijkt het. Dat is het niet zo gek als ik de vinger daar ook op leg. Toch hoor je dan de kritiek van uh, zo'n harde toon hadden we van Sibrand Buma zeker niet verwacht. Pieter Omtzigt die een motie van wantrouwen tegen Wekers indiende, motie van wantrouwen tegen Teven die door uw fractie is gesteund. Ja, dan hoor je toch meteen uit die partij geluiden als ja, dat CDA lijkt de SP wel. Nou, maar als het kabinet goede besluiten neemt, dan steunen we dat. Maar als het kabinet besluiten neemt die wij niet kunnen dragen, dan steunen we het niet. En waar we het bij kunnen stellen, zullen we dat ook doen. Maar ik ben heel eerlijk, als ik zie wat het kabinet dit eerste half jaar of drie kwart jaar heeft gepresteerd... dan ben ik daar niet hoopvol over. En zeker de afgelopen maanden waar iedereen aan zag komen dat we extra zouden moeten bezuinigen... dat we extra tekorten op de begroting zouden hebben. zei Mark Rutte nog van, nou, als u voldoende aanschaf, aankopen doet, dan hoeven we niet te bezuinigen. Ja, twee maanden later ziet iedereen dat het wel moet sterker nog. Het probleem is nog veel dieper geworden. Als iedereen het heeft zien aankomen, ik ervoor gewaarschuwd heb... dan zal ik dat inderdaad heel scherp markeren en daar alternatieven naast leggen. Het is voor het CDA je profileren of de ondergang? Het is voor het CDA na de verkiezingen van uh, 2012 een eigen positie in de politiek. En die gaat niet om het CDA zelf, die gaat niet om het kabinet... Maar die gaat over de, welke toekomst we voor ons land willen. En dat is een toekomst waarin we zien dat aan de ene kant de totale marktvrijheid de crisis van 2008 heeft, op, heeft veroorzaakt. De overheid vastloopt omdat we te veel uitgeven. Terwijl overal in Nederland mensen zijn die zeggen van ja maar dit kan veel beter. Dit kunnen we zelf ook veel beter. En die kracht die wil ik uit de samenleving halen. En wat mij betreft kunnen we daar ook de toekomst mee in. Ik wens u daar sterkte mee. En bedankt voor dit gesprek. Siban Buma. Graag gedaan. En ik ga erover doorpraten met Pieter Gerrit Kroeger... CDA-watcher hier in de studio in Hilversum. Ja, het CDA wil dus aansluiting vinden bij de samenleving. Weg met de overheid, weg met de markt. Aansluiten bij die mensen die kleine initiatieven aan de basis aan het nemen zijn. Uh, gaat dat ze lukken, denkt u? Nou, dat hangt van twee dingen af. Eén... Uh en dat is een hele belangrijke, of die samenleving... en die kleine initiatieven dat zelf wel willen. Of die het CDA wel willen? Nee, of ze überhaupt die boodschap wel willen. Uh, wat je toch ziet, is dat... Uh, bijvoorbeeld ook rond de economische crisis... en je ziet dus dat en de VVD en de Partij voor de Arbeid... in die coalitie daar dus ook ja, bijna van schrikken en last van hebben... Uh, de samenleving heel sterk nu weer naar die overheid kijkt. Sterker nog, niet alleen naar de nationale, maar ook naar de Europese overheid... Denk eens even aan het saneren van de banken. Denk eens even aan, nou ja, u, u kent alle voorbeelden. Het moet Europees gebeuren, dat gaat niet snel genoeg. En als Europa erin gaat, dan mag het wel. Veel mensen zijn afgeknapt op de overheid, dat is helemaal niet zo. Uh, voor sommige elementen wel. Daar waar de overheid bijvoorbeeld nog bijna 19e-eeuwse vormen van dienstverlening voortzet. in een tijd waarbij je via de technologie bijvoorbeeld veel meer maatwerk zou kunnen doen. dat burgers daarvan zeggen, dat doe ik liever zelf wel. Dat is begrijpelijk, maar er zijn ken... fundamentele dingen waar men de overheid eerder meer dan minder als het ware, uh, aan het werk heeft. Nou, en kent het CDA die samenleving nog goed? Want in de, alle rapporten die er zijn verschenen, ook waar u aan hebt meegewerkt, daarna nog een rapport van de commissie Rombouts, staat eigenlijk het CDA kent die samenleving ook niet meer. Het CDA zit ook eigenlijk niet meer goed in dat maatschappelijk middenveld. Nou, er zijn twee dingen op dat punt. Eén, dat maatschappelijk middenveld van vroeger, waar het CDA ook door de verzuiling zo sterk mee geassocieerd is, is in feite verdampt. Dus die verbinding met de samenleving werkt eerlijk gezegd... bij velen uh, in de samenleving, eerder averechts. Als van dat is de oude elite, dat zijn de machtsstructuren van vroeger... en dat willen we niet meer. Dus nee, soms is het verhaal over de samenleving... dat men, men zegt samenleving, burgers horen de oude machtsstructuren. En het twee, andere? En twee, Nederland is cultureel, politiek, sociaal zeer veranderd... Sterk geurbaniseerd, 80% van Nederlanders woont in feitelijk verstedelijkte gebieden. En daar zit het CDA aan en niet. En het CDA kent dat verstedelijkte Nederland heel weinig. In het rapport Frisse hebben we het in één zin geformuleerd... en die, ik herhaal hem vanavond nog maar een keer... het CDA zal Nederland moeten herontdekken... wil Nederland het CDA herontdekken. Ik hoor Buma daar een aantal hele goede punten... Voor aanbrengen. Onder andere, wij staan vanuit onze principes... en niet vanuit compromissen van tevoren daar. Tegelijkertijd, je zult ook als partij met 13 zetels... moeten beseffen dat die principes alleen verkondigen... is een soort SGP. Ik stelde het Buma ook, die vraag. Is het voor het CDA je harde profileren of de dood? Ik stel die vraag u ook. Nee, uh, het CDA gaat niet dood door uh, uh, wel of niet profileren. Het CDA heeft... Uh, gewoon een, een, een kiezersvolk dat langzaam krimpt. Het CDA is sterk in die delen van Nederland die krimpen. Die delen die dynamisch zijn, die groeien, daar is het CDA bijna afwezig. En heel hard, gewoon demografisch, het CDA verliest elke drie vier jaar, één à anderhalve kamerzetels, gewoon door de vergrijzing. Door, de, door mensen die vroeger hun hele leven CDA stemden, die sterven. En daar komen er minder voor terug. De PvdA heeft overigens hetzelfde probleem. Maar het CDA met dertien zetels moet zich dat misschien nog meer beseffen. We hadden het over een partij op zoek naar de samenleving. Dank u wel. Pieter Gerrit Kroeger. de luidtjes, eerste violist bij het Concertgebouworkest. De derde plaat die u voor ons heeft uitgekozen... is Loren Green van Wouter Hamel. Ja. Waarom Wouter Hamel? <laughs> um, nou, um, omdat dit een uh, leuke link is. Um, ik speel toevallig mee op deze opname. Juist. <laughs> um, op 23 mei 2010 uh, hebben wij um, <clears throat> met een aantal strijkers... met een strijkorkest van het Concertgebouworkest... Uh, Wouter begeleid uh, bij het Nationaal concert in uh, uh, Arnhem. En toen heb ik Wouter voor het eerst gehoord. En ik was erg onder de indruk van hem. Hij is een heel bijzonder artiest, fantastische stem, geweldig mens. Ja. En um, ja, sindsdien hebben we een aantal dingen al samen gedaan. Onder andere deze cd opgenomen. En uh, het nummer uh, wat ik wil laten horen is ook het titelnummer, dus Lone Green. Met het concertgebouw, orkest Lohengrin, was dat. Kaiser had abgedankt. Dit en zijn vrienden zijn verschwanden. We was die alien? Had dat volk op de kantenlinie gesiegd. Onderlucht is het geschehen. Dat alte und mooie, die monarchie is zusammengebroken. Het lebe das Neue! Es lebe die deutsche Republik! Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut. Het lijkt me Duits, dit, maar wat hoorden we precies? Dit is de, de aankondiging van de republiek, van de Weimar-republiek. In De 19... republiek van Weimar moet je zeggen eigenlijk. 1918, uh, er, er was nog niks hoor, want uh, er moest nog een constitutionele vergadering komen en er moest nog heel veel geregeld worden. Dus dit was eigenlijk in de heksenketel van Berlijn, vlak na de, de, de, het, het ineenstorten van het keizerrijk. Uh. En tot wanneer heeft die republiek van Weimar bestaan, die democratische republiek? Tot 1933 natuurlijk. En toen, en toen kwam Adolf Hitler. Toen kwam Adolf Hitler, ja. Die, en... die op geheel democratische wijze de macht gegeven ja, heeft. Maar daarna liep het een beetje mis. Juist. Reden om hierover te praten over die republiek van Weimar... is de tentoonstelling Dans op de Vulkaan in uh, Museum de Fundatie, verbouwde Museum de Fundatie in Zwolle. Ralf Keuning, directeur van het museum, ook welkom. Dank je. Uh, wat was de reden om uh, dat heropende museum gelijk uh, te beginnen... met een tentoonstelling over kunst in de Republiek van Weimar? We, we hebben het vaker gedaan. We hebben in 2009 hebben we John Hartfield laten zien. En in Die 2000... Was? Uh, John Hartfield was, uh, was een dadaïstische fotomonteur. En... Uh, een beeldmanipulator die enorme roem heeft, uh, heeft vergaard... toen hij uh, de covers ging maken van de Arbeiter het Zeitung. Een uh een blad met een oplage van een half miljoen... wat, op, wat uitgegeven werd door communistisch getint uh, blad. Uh, Comin, Comintern uh, werd uitgegeven door het Münzenberg-complex. Uh, uh, hey, Willy Münzenberg was eigenlijk een, een, een media-tycoon... maar een heel erg linkse media-tycoon. En hij maakte, hij maakte, hij maakte geweldige uh, propagandistische uh, covers... samengeknipte beelden, allemaal anti-nazistisch. Uh, uh, uh, is dat een beetje kenmerkend voor kunst in die Republiek van Weimar? Link, linkse hè. Kunst. Nou, ook rechts, hè? dat is het interessante. Geëngageerde kunst van allebei de uh, kanten. Ja, kijk, dat, dat, dat engagement is juist zo spannend. En er waren opdrachtgevers die die kunstenaars ook daadwerkelijk aan het werk zetten. Zowel aan de linker- als aan de rechterzijde. Hoe, ver, de, de, hoe verklaart u dat het was een hele gepolariseerde uh, tijd, meneer uh, Jurgen? Uh, hoe verklaart u dat die kunstenaars ook van twee kanten zo uh, hard keer gingen? Ja, dat is eigenlijk het mooie van die tijd... Uh, het is natuurlijk, er zit een groot spanningsveld tussen het modernisme aan de ene kant... en ook allerlei reactionaire gedachten aan de andere kant. Dus tussen mensen die, die, die vooruit wilden emancipatie... Eh, vooral, vaak ook vanuit allerlei communistische en socialistische goed kunst maakten... Eh, en mensen die eh, eigenlijk terugverlangden naar het keizerrijk. En dat zie je natuurlijk heel sterk terug. En die strijd, je kunt het een cultuurkampf noemen... of een, een strijd van waarden... die, uh, die, die, die, die werd toen hoog uh, gevoerd... en die is natuurlijk toch uh, door links verloren. En hoe komen de nazi's in het spel? Die komen keihard in het spel. En die uh, onderdrukken natuurlijk op een gegeven moment. Uh, ja, die, die, die zetten zich juist af tegen al deze... Uh, Initiatieven, die vinden het eigenlijk allemaal oendoits. Uh, en uh, da da daar komen uiteindelijk de boekverbrandingen... en de expositie van de Ent Arte te koens in 1937 uh, uit Voort. Uh. Ja, waar, waar, waarbij, waarbij ze op een hele slimme manier gebruik maken... ook juist van het modernistische idioom. Hè, de, de hele snelheidsesthetiek, uh, dus de, de autobaanesthetiek... maar ook, uh, maar, maar ook de architectuur, hè, wat Albert Speer heeft gebouwd... maar wat er ook door de epigonen van Albert Speer... Heeft, uh, is gebouwd. En dat, dat waren, vaak waren dat afvallige bauhaus die, uh, die in een, in een neoclassicistisch aangehouwd soort modernisme werkten. Daarmee... Een hele grote gebouwen in elk geval. Ja, waanzinnig. Schat, hè? Ja. Dat, dat, dat Prora op Rügen, wat, wat in 1938 nog een architectuurprijs won in Parijs. Hè, dat werd, werd gezien als een, als een voorbeeld van, van, van modernistische architectuur. Terwijl het eigenlijk een vakantieoord was voor, uh, voor soldaten in wording. Reactionair modernisme wordt dat wel? Als je even uh, kijkt naar ja, er was ongelooflijk veel kunst tegelijk, en cabaret, en schilderijen, <laughs> en fotomontages, inderdaad, films. Uh, wat, wat, wat vindt u het mooiste kunstwerk uit die tijd, uit Duitsland? Oh, dat is, dat is bijna... Moeilijk, hè? Dat is, nee, is, het, het krankzinnige is dat je, je ziet dat de 19e eeuw... die kunst nog, hè, die, die, die blijft nog doorstromen. We wij laten, werken, wij laten schilderijen van Loves Corintz zien... Uh, waarin hij in 1924 de uh, Onterdamdienden schildert. En er lijkt er helemaal niks aan de hand te zijn. Hè. Het, het is bijna een soort belle époque-kunst. En aan de andere kant stond die hele wereld toen eigenlijk al in de brand. Hey, ik, ben, ik ben natuurlijk dol op Hartfield, omdat ik... Uh, omdat je bijna een klein beetje sagerijnig wordt als je naar verkiezingscampagnes nu kijkt en je ziet, uh, je ziet wat Hartfield deed. Hè? Het totaal ontbreken van, uh, van, van, van creativiteit, van, van beeld in de campagnes nu. Hè? Alleen maar die koppen van die van, van die politici, al dan niet een beetje van bovenaf gehakt omdat ze anders te lang lijken. Uh, het is wat, wat, wat treurig. Dus Ik hou het meest van, van die hele activistische politieke kunst... die toen gemaakt werd. Ter linker, maar ook ter rechterzijde. De films van Leni Riefenstahl zijn fantastisch. In elk geval uh, indrukwekkend. Ja. Gro ja, Groots. Ja, maar je, je moet natuurlijk, uh, als, je, als je kunst op moraliteit gaat beoordelen, dan valt er een hoop af. Hè? Dan kan je eigenlijk ook niet aan piramides kijken. Ik zou de films van Frits Lang als fantastisch uh, Metropolis. zien. Metropolis. Ja, Metropolis. Leni thuis ik natuurlijk ook heel erg door Frits Lang la laten inspireren. Mm -hmm. Dat mm -hmm. zie je heel sterk terug. Ook. Juist ook in dat modernisme. Ja, ja absoluut. Ja. Wat is er, uh, meneer Keuning, op dit moment in Duitsland en in Berlijn nog te merken van die tijd? Ja, ik, ik vind wel heel erg veel. Um, je, dat, dat land dat was gestikt in zijn heersersambities eigenlijk. He? Toen, het, toen het die republiek van, van, van Weimar binnenrolde. En Duitsland als nieuwe... Europese economische grootmacht die dat ook wil weten. Hè. Er, kan weer, er kan over Duits lijden gesproken worden in, in de Tweede Wereldoorlog... en er kan ook over nieuwe Duitse grootheid gesproken worden. Um, ik, ik vind dat er, um, dat, dat, dat spanningsveld van, van hoe groot wil je worden... en uh, wat heb je er voor over om het te worden... Uh, dat is voelbaar, in het, zeker in het Berlijn van nu. Hoe is het, uh, meneer Jurgens, afgelopen met al die kunstenaars na 33? Een groot deel is natuurlijk gevlucht. Hè, of uh, is in de concentratiekampen uh, verdwenen. Uh, dat was allemaal niet zo heel erg prettig. Dat is duidelijk. Uh, ja, dus dus uh, Hartfield bijvoorbeeld is, uh, is onmiddellijk gevlucht. Uh, een, een, een dichter als Erik Muurzaam heeft dat niet gedaan. En die is uh, gruwelijk vermoord. Ja. Dus dit, dit, Ze hebben een grote invloed gehad op Amerika natuurlijk. Hè. Dat is heel interessant. En trouwens ook in Nederland. Uh, Max Beckman woonde hier in Amsterdam. Uh, en uh, de, de, de Pfeffermule, het is een cabaretgezelschap... dat trok hier door Nederland. Dat ging naar Zwitserland. En, dus het was een enorme culturele input hier in Nederland en Frankrijk. Maar vooral in Amerika en vooral in New York natuurlijk. Ja, okay. Voor meer de tentoonstelling... Dans op de vulkaan in het Museum de Fundatie in Zwolle. Hartelijk dank voor jullie komst, allebei Ralf Keuning en Hanko Jurgens. We gaan nog één keer terug naar Henriette Luitjes van het uh, Concertgebouworkest. Want ik, ik had u ook een suggestie gedaan van een plaat die ik heel mooi vind met piode, namelijk Bitter Sweet Symphony van de Verve. En die mocht niet van u, hè? <lacht> uh, het is niks voor mij. Nee, en ik zal even snel toelichten waarom. Uh, ik vind het zo knoert vals. Maar de violen toch niet? Nee, de violen niet. Ze zingen maar... een beetje vals. Nee, de, de, ja, de zanger, uh, ik weet zijn naam niet eens meer. Maar uh, ik, ik, dit is waarschijnlijk voor een heleboel mensen heilig schenners. En, en ik uh, zal thuis nu heel veel boeggeroep ontketen. Maar ik ga mensen. toch even drammen. Heel klein, heel klein stukje. Ja, is goed. Vals is het niet. Kom nou, op geluidjes. Nee, sorry. Nee, het is een bepaalde stijl van zingen, zullen we maar zeggen. Ik zou het niet kopen, maar het is wel een interessant nummer. Ik, uh, ik moet zeggen, ik heb het uh, nu een beetje leren kennen. Het is wel een interessant nummer. Ik zal het wat meer uh, aandacht geven. Welke is het zo goed? Welke zullen we nog wel draaien die je wel mooi vindt? Ja, Kate Bush natuurlijk, hè. Ja, ik bedoel over zuiver zingen gesproken. En wat heel bijzonder is wat toch even wil melden van dit nummer is dat ze dit geschreven heeft toen ze dertien was. En dat is toch wel iets uh, dit gaat over the man with the child in his eyes. I hear him before I go to sleep and focus on the day that's been. Prachtig, oh. Ze leeft nog, geloof ik. Ja. Harriet de Luitjes van het Concertgebouworkest, Eerste violist daar. Hartelijk bedankt voor uw komst. En hartelijk bedankt voor de muziek. Die Heel graag gedaan. Dat is erg leuk. Dan hebben we een winnaar van onze Vira wedstrijd Dat is namelijk Joop Goedhart geworden. Met de volgende. Al is de Vira nog zo snel. Een boemel achter wel. U krijgt de hoogst exclusieve met het oog op morgen cd... zo gauw mogelijk opgestuurd. Dit was Met het oog op morgen op deze zaterdag. Morgen presenteert John Jans van Galen. Straks BNN met het programma De Overnachting. En daarin te gast, showmaster Robert ten Brink. Een goede zondag. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Wat ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette. En een laatste glas im Steen. Schaligas is hot, ook in Europa. Het well, is niet een dream voor tomorrow, het is een realiteit In de Amerikaanse staat Ohio is de gasindustrie net neergestreken. In Carroll County is het alsof het schaliegas een regelrecht godsgeschenk is. In een gebied van 30 bij 30 kilometer vereisen de komende jaren meer dan 1000 boortorens. 600, 900 miles of Wie wordt er beter van de schaliegasrevolutie? Het helpt border and our local economy here. Wat heeft ons al deze schatten van de aarde gegeven, dus die moeten we goed gebruiken. Op Radio 1, morgenavond om 7 uur in Bureau Buitenland. Het nieuws van alle Kanten.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 Ga daarom naar Optimix Vermogensbeheer. De adviseurs die meebeleggen. Kijk op Optimix.nl Wordt u wel eens wakker van spierkramp? Kijk op spierkramp.nl Dit is Radio 1.